De ex-PVV'er Bosman zat in het kantoortje achter de winkel en werd net geïnterviewd toen er geschreeuw uit de winkel was te horen. Twee gewapende mannen waren er met de inhoud van de kassa vandoor gegaan. Bosman ging de daders achterna, maar kreeg ze niet te pakken. Hoeveel ze hebben buitgemaakt is niet bekend. Bosman werd vorige week uit de PVV-fractie gezet omdat hij een PvdA-statenlid had beledigd. Hij geeft zijn zetel niet op en blijft als onafhankelijk statenlid zitten. Staatssecretaris Bleker houdt vast aan zijn plannen voor de Het Vorig jaar besloot het kabinet dat niet die polder, maar ander gebied in Zeeland onder water wordt gezet. De Europese Commissie vroeg het kabinet om opheldering. Bleker heeft twee internationale deskundigen de kwestie nog eens laten onderzoeken. Volgens Bleker steunen ze het rapport waarop het kabinet zich bij de beslissing heeft gebaseerd. Bleker zegt verder dat de Europese Commissie Nederland niet kan verplichten de Het te ontpolderen.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 ANB verkeersinformatie. De A50 Eindhoven richting Arnhem is helemaal dicht bij knopen Paalgraven. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 2 kilometer Fiede vanaf Os. Verkeer richting Arnhem wordt omgeleid via parkeerplaats De Gagel. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven staat Fiede na een ongeluk tussen knopen De Baars en Oorschot 9 kilometer. Er is nog steeds veel vertraging, maar gelukkig is de weg inmiddels wel weer vrij.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 Ja, en welkom bij deze uitzending van Brands met Boeken. Mede aan naar ons kan ook brandsmetboeken. .nl. En ik heb vanavond te gast Tila Bronk. Ze is sociaal psychologe en nog niet zo heel erg lang geleden gepromoveerd. Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze is werkzaam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En wat doet ze? Ze onderzoekt de liefde waar we... Alles van denken te weten. Bij uitgeverij Bert Bakker verscheen hartstocht. De psychologie van de liefde. Welkom. Dank uh, Laten we eerst even iets aan de luisteraars vertellen. Uh, ik, ik, ik, ik ga namelijk het programma van na acht uur... Dan ga ik die zin ga ik even voorlezen. Dat doe ik straks uh, vlak voor acht ook nog even. Mm -hmm. Straks na acht uur dan hebben we hier Max. En de mensen die nu thuis zitten... of in de auto of waar dan ook die moeten in gedachten even die zin die ik nu noem opschrijven. En dan moeten ze tegelijkertijd aan hun moeder denken. Dus iedereen die dit hoort, denk aan je moeder. En probeer dan even deze zin op te schrijven. Op de dag dat het strategisch beraad, beraad de koers van het CDA presenteert... praat Alice de Bruin met medeoprichter en CDA-partijcorrivee Willem Aantjes... over de koers van het huidige CDA en over zijn missie in de politiek. Nog geen ingewikkelde zin, dus ik bedenk zelf even een hele ingewikkelde. Mm -hmm. uh, het hypothecaire verleden van de heer Komhout was, uh, viel niet te bagatelliseren... aangezien het uh, danig verweven was met de monetaire toekomst van zijn republiek. Denk aan je moeder. En leg jij me nu eens uit, Tida <hums> Pronk, welkom. Waarom mensen die bij het opschrijven van een moeilijke zin aan hun moeder denken, minder fouten maken dan anderen... die dat niet doen? Nou, Dat, uh, dat komt omdat wij mensen in onze omgeving... Uh, iedereen met wie, een, wie we een relatie hebben... dus niet alleen onze partner, maar ook onze moeder, vrienden, uh, kennissen, buren... eigenlijk instrumenteel gebruiken om onze doelen te bereiken... En dat betekent? Dat betekent dat we uh, bepaalde mensen, elk, elk persoon eigenlijk in je omgeving... associëren we met een bepaald doel. Zo kunnen bijvoorbeeld je vrienden um, voor jou... en het moment zijn als je met je vrienden afspreekt, ben je vaak ontspannen... en ga je plezier maken. Dus als je aan je vrienden denkt, kan je bijvoorbeeld vrolijker worden... een beter humeur krijgen of meer zin krijgen om uh, naar het café te gaan bijvoorbeeld. Maar als je aan je moeder denkt, heel veel mensen associëren hun moeder met juist het doel om uh, ambitieus te zijn. Om, omdat je moeder je vroeger bijvoorbeeld vaak heeft gezegd... doe je huiswerk en uh, zorg ervoor dat je een goede baan krijgt. Omdat je ja, je moeder dat vaak belangrijk vindt. Het, niet, natuurlijk niet alle moeders, maar um, uit het onderzoek uh, van Amerikaanse onderzoekers... is dus gebleken dat mensen uh, waarvan de moeder dus vroeger altijd heel erg heeft benadrukt... van doe goed je best op school... die vervolgens aan hun moeder dachten voordat ze een moeilijk taakje gingen uitvoeren... Zoals zo'n zin uh, opschrijven die jij net uh, noemde. Ik zou hem zelf denk ik niet, uh, niet correct kunnen herhalen. Maar... Ik ook al niet meer. <laughs> um, die mensen die presteerden beter. Omdat ze dus onbewust uh, hun, dat, dat doel om, om goed te presteren uh, activeerden. En daardoor werden ze ook echt beter op uh, testjes, uh, intelligentietestjes. Uh, ja. Dit is een Amerikaans onderzoek. Hè? Hoe ja. hebben ze dat gedaan? Uh, nou, in dit onderzoek uh, hebben ze deelnemers, dat waren veelal studenten, dus uh, ook nog niet zo'n hele oude mensen. Misschien veranderen de associaties met je moeder als je ouder wordt, uh, dat, je, dat het misschien langer geleden is dat je moeder je aanspoorde om goed je best te doen op school. Uh, maar deze, deze studenten waren eigenlijk nog vers uh, van de middelbare school, dus nog vrij jong. En één uh, groep uh, van die deelnemers... die dachten dus aan hun moeder. Uh, ja, die werden ja, gevraagd of ja, geprimed, noemen we dat. Dus ze werden, ja, op, op een bepaalde manier werd het idee aan hun moeder... de gedachte aan hun moeder werd geactiveerd. En een andere groep gebeurde dat niet bij. Uh, een bepaalde groep dacht, werd helemaal niks geactiveerd. Een andere groep uh, werd uh, iemand anders geactiveerd uit hun, uit hun groep. Iemand ja, met dus iets ook wel. Echt. Gewoon foto's laten zien ja, waarschijnlijk. Ja, bijvoorbeeld ja. foto's laten, laten zien... of echt uh, iets zeggen of beschrijven over je moeder. Nou, Vervolgens hebben dus... Al die mensen een intelligentie-achtig taakje gedaan, een, uh, ja, of een, een moeilijk, uh, complex taakje. En merkte hij dus dat mensen die dus aan hun moeder hadden gedacht, beter gingen presteren op dat moeilijke taakje. In vergelijking met mensen die, die hun moeder niet hadden geactiveerd, dus niet, niet aan hun moeder hadden gedacht. Je bent, uh, ik zei het al, gepromoveerd in de sociale psychologie. Mm -hmm. Je hebt zelf aan tien onderzoeken meegedaan. Mee ja. Er zullen er ook nog wel een paar te sprake komen. Ja. Geef toch eens een voorbeeld van een, van een Amerikaans onderzoek. Er zijn veel Amerikaanse onderzoeken. He? Ja, uh, ja, er zijn veel Amerikaanse sociaalpsychologen. psychologen. Nou, Amerika is natuurlijk ten eerste een heel groot land. Um, en uh, zijn ja, sociale psychologie is heel erg uh, ja, heel erg booming, zou je wel kunnen zeggen, wereldwijd. Dus um, er zijn veel, uh, veel psychologen, uh, ook in Amerika, die er dus onderzoek naar doen. En, uh, ja. waarom, is het, waarom is dat zo? Um, ja, dat, uh, dat heeft uh, denk ik mee te maken dat we ja, ten eerste dat we. Uh, Heel erg, wat de sociale psychologie eigenlijk doet, is echt het gedrag van mensen verklaren. En dat is natuurlijk een vraag die heel belangrijk is. Waarom gedragen mensen zich op de manier waarop ze gedragen? En welke factoren hebben daar invloed op? We weten al heel veel uit, uh, ja, uit andere um, psychologische stromingen, zoals uh, neuropsychologie of klinische psychologie. Maar sociale psychologie richt zich echt op, echt op het gedrag van de normale mensen, zou je kunnen zeggen. Mensen die geen, uh, geen afwijkingen hebben, uh, geen psychopaten. Uh, geen psychopaten. Um, dus eigenlijk het gedrag van normale. Normale mensen, maar ook normale mensen doen soms hele abnormale dingen uh, in groepen. Dus uh, dat uh, houdt in bijvoorbeeld stereotypering en discrimineren. Waarom doen we dat? En waarom worden we zo fel als we bijvoorbeeld in competitie zijn met een andere groep? Maar ook dus in de liefde. Hoe, waarom gedragen mensen zich uh, in de liefde soms op een, uh, ja, op een opmerkelijke manier? En uh, dat is dan specifiek het, ge uh, het gebied waar ik in geïnteresseerd ben. Haal er nog eens een, een mooi Amerikaans onderzoek bij. Mag, je mag er zelf één kiezen. We hadden, net, we hadden net de moeder. Denk aan je moeder, schrijf er zin in op. Ja. Um, nou, een ander, ja, dan kies ik er natuurlijk uh, eentje die over de liefde gaat. Dat uh, ja, zou nee, je begrijpen. Um, nou, het is, uh, er is uh, één onderzoek, um, en dat is uh, uitgevoerd door onderzoekers, uh, in, uh, ook in Amerika dus. En um, die hebben onderzocht en gevonden dat als je een nieuwe relatie krijgt, dat dat je gemiddeld twee vriendschappen kost. Dat vond ik zelf heel intrigerend, uh, dat, dat onderzoek. En nou, waardoor komt dat nou precies? Dat komt omdat mensen... Hoe hebben ze dat onderzocht? Nou, dat hebben ze eigenlijk heel beschrijvend onderzocht... door gewoon te mensen te vragen aan hun, in een vriendennetwerk. Dus uh, hoeveel vrienden heb je? Wie zou je scharen onder goede vrienden? En mensen gevolgd die dus in de, in de loop van de tijd een relatie kregen. Dus er veranderde iets in hun netwerk. Ze waren vrijgezel. En op een gegeven moment kregen ze een relatie. En opnieuw werden ze gevraagd om hun vriendennetwerk te beschrijven. En toen uh, bleek dus dat ze gemiddeld twee vriendschappen minder opnoemden... in dat sociale netwerk. Dat ze twee mensen ja, dus eigenlijk hadden... Afgeschreven zou je hard kunnen zeggen. Dus op die manier is dat onderzocht. Nou, de reden waarom, ze dat, waarom mensen dat doen, um, dat is omdat wij allemaal van nature een hele grote behoefte aan contacten met andere mensen. Dat is eigenlijk zo bazaal als dat we behoefte hebben aan het eten of aan slaap. Dat is echt een basisbehoefte van de mens. Um, maar net als bij eten of bij slaap kan je ook verzadigd raken. Dus op een gegeven moment, uh, als je genoeg hebt gegeten, dan hoef je niet, uh, niet, niet nog wat anders. En zo werkt het eigenlijk ook met sociale contacten. Als je op een gegeven moment verzadigd bent aan sociale contacten dan heb je niet meer zoveel behoefte aan, aan nieuwe mensen. En als er een nieuwe liefde in je leven komt... dan, moeten de twee dan moet er eigenlijk uit. iets van je bord af, zou je kunnen zeggen. Dus dan moet het, moeten twee mensen eigenlijk verdwijnen om plaats te maken. Die mensen zijn als het ware overbodig geworden in jouw... Maar dat is bijna, bijna overlevingsstrategie dan dus? Ja, bijna. Zo, ja, zo zou je het wel kunnen zeggen, ja. En ik denk toch ook een beetje efficiëntie... van uh, hoeveel, hoeveel mensen kan je maximaal investeren. Het is natuurlijk ook onderhouden van sociale contacten... is ook. Uh, het ja, kost ook weer energie en tijd. Dus uh, ja, uiteindelijk... Het is een basisbehoefte, maar goed, als je er teveel hebt... dan kan het ook juist energie kosten. en dan, ja, Je moet het dus eigenlijk een soort van optimum vinden... aan uh, ja, hoeveelheid sociaal contact wat je hebt. Je zei net, uh, kijk we willen allemaal gezelschap. En, en mensen die luisteren denken, ja, nee, natuurlijk willen we allemaal gezelschap. Mm -hmm. Maar dat betekent dus ook dat je beter... Dat is in deze tijd niet populair om te zeggen... maar je kunt beter flink roken. <laughs> hè? Ja, ja pak pakje per dag of zo, dan eenzaam zijn. Ja, ja, dat is dan wel een wat verouderd onderzoek. Dus toen in die tijd dat het uitgevoerd werd... Oh, je gaat het al gelijk opgeleveren. Nee, nee, nee, nee, absoluut niet. In de maar de, in die tijd, het was volgens mij in de jaren tachtig um, uitgevoerd. Dus het is, toen was er ook al wel een anti-rook uh, klimaat. Uh, maar niet zo sterk als nu, uh, zou ik denken. Uh, maar het is inderdaad zo, en dat onderzoek is gebleken... dat mensen uh, een grotere kans hadden om hartklachten te ontwikkelen als zij uh, eenzaam waren dan als ze rookten. Dus als je ging voorspellen welke mensen er nou hard uh, problemen kregen... dan uh, was daarvan... Uh Eenzaamheid een grotere voorspeller noemen we dat. Dus het was een belangrijkere factor dan uh, of mensen wel of niet rookten. Dus dat is een vrij revolutionair inzicht wat wat mij betreft heel mooi weergeeft. Maar waarom is het zo revolutionair dan? Nou omdat het, ja, het is bijna tegenintuïtief wat je zegt van mensen weten wel van ja we hebben wel contacten nodig maar hè, en het is ook vast zal vast wel goed zijn voor je om contacten te hebben maar dat het echt zulke fysieke consequenties heeft. Dat, ja, dat blijft, dat vind ik nog steeds uh, dat, toch best wel revolutionair. Dat je echt er gezonder, fysiek gezonder van wordt. Dat je gelukkiger wordt, dat is misschien een beetje een open deur. Dat je denkt, nou, ik fijne mensen omheen, ik ben gelukkiger. Maar dat je minder snel hartproblemen ontwikkelt. Dat, dat is toch wel, uh, dat vind ik heel opvallend. Uh -huh. En het is ook zo dat je dat bijvoorbeeld, mensen die uh, gelukkig zijn in de liefde. Op het moment dat zij blootgesteld worden aan een virus in een laboratorium. Uh, mensen die gelukkig zijn in de liefde worden dan minder snel, pakken dat virus minder snel op. Ze hebben als het ware meer weerstand. Ja, het, het grappige van, van dit soort inzichten is dat mensen dan heel vaak de neiging hebben. Op de, oh, nu, natuurlijk ben je gelukkiger als je, als, je, als je verliefd bent. Maar het is dus ook zo dat je dat inderdaad, wat je nu zegt, is een mooi voorbeeld. Ja. Je laat een partij virussen erop los ja. en op een verliefd iemand mm. eh, dan patst de ketsen ze op af. Ja, ja. Door wie is dat gedaan? Wanneer is dat onderzoek gedaan? Um, dat onderzoek dat heb ik niet zo paraat wanneer het precies is, uh, is gedaan. Maar uh, het, is wel, uh, het is door neurowetenschappers in Amerika. Het is nog niet zo oud onderzoek. Dus het is denk ik zo rond 2000 uitgevoerd. 2000, 2005 zoiets. Laten we nog even, en dan ga ik dadelijk uh, uh, wat fundamenteler de liefde te lijf. Maar heel mm -hmm. veel van dit soort uh, feiten zijn natuurlijk om te beginnen ook al heel leuk om te horen. Ja. Geheimen zijn goed voor je relatie. Ja. Ja, dat is ook zo'n beetje waarvan je misschien in eerste maar, instantie zou denken: van nou, dat kan toch bijna niet? Nou, of juist wel, nee. Ja, of, ja? Mensen denken, of mensen denken: ja, nee, natuurlijk is dat zo. Oh ja? Oh, nou, nou, ik, nee, dat het zelf, ik, ik dacht zelf vanuit. Nou, ik zeg niet dat het zo is. Nu ja. denkt iedereen gelijk dat ik honderdduizend geheimen heb. Ik ben een open boek. Maar nee, maar even goed. Ja. Hoe is dat gedaan? Hoe is dat onderzocht? Nou, dat is door een uh, Nederlandse sociaalpsycholoog onderzocht, Katrien Vinkenauer en uh, ja, zij is van origine Duits, maar ze is, woont al een tijd in Nederland. En um, zij uh, uh, heeft onderzocht ja, hoeveel geheimen uh, mensen voor elkaar hebben. En ook hoe open ze zijn uh, tegenover elkaar. Dus uh, dat is hier gewoon dat is hier aan de Vrije Universiteit uh, afgenomen. Amsterdam, in Amsterdam, ja. ja. Um, en... Um, nou, wat bleek nou mensen die zich uh, gingen kijken... wat is nou de beste voorspeller van hoe tevreden mensen zijn met elkaar? Hoe blij ze zijn met hun relatie? Hoe blij ze zijn met hun partner? En is het nou, is het nou best als je alleen maar altijd open bent uh, tegen elkaar? Als je alles deelt? Of is het, zijn een paar geheimen ook, uh, ook eigenlijk wel goed voor je relatie? Nou, dat laatste bleek dus, bleek dus het geval. Mensen die een, ja, een bepaalde balans hadden... tussen hoe open ze waren tegenover elkaar... en, hoe, uh, ja, en a, toch een aantal persoonlijke geheimen... die waren het meest tevreden met hun relatie. Maar over wat voor geheimen heb je dan? Ik neem niet aan uh, een, een geheim in de trant van... Uh, ik ga elke vrijdagochtend ook even bij de buurvrouw nee. langs, bijvoorbeeld. <laughs> nee, dat zijn waarschijnlijk niet, uh, niet dat soort geheimen. Het zijn misschien geheimen die uh, ja, een soort van leugentjes om best veel uh, Dingen waar je bijvoorbeeld uh, aan je, bij je partner aan stoort. Uh, kleine dingen die je partner bijvoorbeeld niet kan veranderen... dat hij zweetvoeten heeft of ik noem maar even iets wat. Um, als iemand daar niks aan kan doen en je stoort je er toch aan... dan kan je het misschien beter voor jezelf houden dat, dat, dat je je daaraan stoort. Want je maakt je partner alleen maar ongelukkig. Je kan misschien een ruzie creëren en, ja, en je, je partner onzeker maken. Terwijl als je het gewoon voor je houdt, dan, uh, dan is er niks aan de hand. Een op de vijftig kinderen is van een ander? Ja. ja. Is dat nou... Is dat nou statistisch heel veel, of is dat te verwaarlozen? Ja, dat is denk ik precies... Uh, ja, dat is echt een soort van... Ik heb bepaalde mensen zeggen, nou, ik vind dat wel heel erg meevallen. 1 op de 50. En één, uh. anderen zeggen, nou, dat vind ik echt heel erg veel. Dus of het, uh, of het veel is... Het is in ieder geval uh, ja, een bepaald percentage. Dus het is, uh, ja... Uh, het is een, ja, 2% van, van de kinderen... die, uh, die eigenlijk uh, stiekem een andere vader heeft. Dus daar gaat het dan over. Uh, en dan, wat ook niet meer bekend wordt. Wat gewoon echt... Ja. Ja, het gaat erom dus dat die vader uh, in, de, in de veronderstelling is dat hij de biologische vader is van zijn kind. Maar dat het eigenlijk in feite niet zo is. Dus dat die vrouw is vreemd gegaan en, en met iemand anders uh, een kind heeft gekregen. Dit is over Spans met boeken Radio 1. Waarin ik praat met Tila Pronk, sociaal psychologe over hartstocht, de psychologie van de liefde. En Tila werkt als sociaal psycholoog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. We hebben nu een aantal onderzoeken uh, doorgelopen. Ik wil dadelijk een, een, een wat algemenere vraag even over je boek uh, stellen. Mm -hmm. Maar eerst nog even. Jij hebt zelf aan een onderzoek of tien deelgenomen. Ja. Je beschrijft hierin ook een onderzoek, het is wachtkameronderzoek. Ja. Vertel. Hoe zag dat eruit? Wat heb je precies gedaan voor dat wachtkameronderzoek? Ja. Nou, in dat onderzoek uh, wilde ik. On uh, het doel van het onderzoek was om te kijken. Uh, welke mensen, nou van nature, uh, het moeilijker vinden om, uh, om. trouw te blijven aan hun partner. Dus we wilden kijken of we konden voorspellen of mensen moeite hadden om, om trouw te zijn... of om uh, bepaalde ja, negatieve gedragingen in een relatie. Dus in dit geval in het wachtruimteonderzoek hebben we gekeken naar flirtgedrag. Uh, nu staat flirten natuurlijk niet één op één in verband met vreemdgaan... maar het, is, het kan wel een indicator zijn voor hoe gevoelig je bent uh, om vreemd te gaan. We wilden kijken of mensen uh, met een bepaalde... die, die verschilden in uh, cognitieve controle... daar zal ik zo meteen nog iets over vertellen... of, die, uh, of dat een voorspeller was van hun gedrag uh, tegenover een aantrekkelijk persoon in een wachtruimte. Nou, hoe zag dat onderzoek er nou precies uit en wat hebben we gedaan? We hebben in dit onderzoek alleen maar mannen uitgenodigd om deel te nemen aan ons, aan ons testje. En dat waren mannen die allemaal een relatie hadden. Dus ze waren in relatie en ze kwamen toen naar ons uh, psychologisch. lab. En deden er hoe lang ze die relatie hadden? Nee, dat deden niet toe. We, we hadden ze alleen vooraf geselecteerd. We hadden ook niet gezegd dat het ging over relaties. We hadden ze ja, op basis van voorkennis die wij hadden, dat ze een relatie hadden geselecteerd. Ze hadden een relatie niet uh, genoemd, dus we wisten niet dat het daar iets mee te maken zou hebben. Um, ten eerste hebben we die mensen gevraagd om deel te nemen aan een psychologisch testje. En dit psychologisch testje was opgezet onder mate van cognitieve controle of impulscontrole, om het een wat toegankelijkere term, Ja, gewoon een impulsbeheersing. Hoek, hoek, hoek ja, hoe goed ben je in het beheersen van je automatische impulsen? Dat gingen we eerst testen. En dat hebben we gedaan aan de hand van een, uh, een testje achter een computer. Dus deelnemers zaten achter een computer en zagen op een computerscherm uh, kleurwoorden in het scherm verschijnen. Dus woorden zoals rood, blauw, groen. Um, deze kleuren verschenen vervolgens weer in een bepaalde kleur. Dus zo konden ze bijvoorbeeld het woord rood zien staan in rode inkt... of het woord groen in blauwe inkt. Dus die woorden waren of um, ja, consistent, noemen we dat. Dus of de kleur en de betekenis van het woord kwamen overeen of die kleur en de betekenis van het woord waren inconsistent. Ja, Dus dan heb je bijvoorbeeld het, het, het woord rood... maar dan met zwarte letters geschreven. Ja, bijvoorbeeld. Ja. We, en uh, wat we nou wilden testen is... we weten van deze test dat hij de mate van impulsbeheersing... op een hele cognitieve manier meet. En uh, wat, wat mensen dus moesten doen was... ze zagen het woord in het scherm... en de taak was reageer op de kleur van het woord. Dus ja, negeer helemaal wat de betekenis woord, uh, van het woord is. Dus ook al staat er zwart, uh, je moet letten op de kleur van het ja, woord. Dus je, je, dus leest, ink, je, kleur kleur leest, je leest ja. zwart, ja. maar het woord zwart is in rood geschreven. Juist, ja. nou, iemand die zich dan niet kan beheersen... Ja. Ja. die, die is, heeft een neiging om, de automatische neiging die ieder mens heeft... om het op te lezen wat er staat. Dus die vindt het heel moeilijk om, die zegt zwart. om zich aan de opdracht luister, te houden. Ja. De kleur is rood. Dus, oh, ja. ja, dat klopt. Is dat dan iemand die uh, in, in, in, in de rij bij de supermarkt zich gewoon... Uh, nou, heel snel staat te ergeren. Als het niet snel genoeg gaat. Ja, die, die kan bijvoorbeeld ergernis ook waarschijnlijk minder goed onderdrukken. Of die de heg van zijn buurman gaat knippen. omdat hij uh, al tien keer heeft gevraagd of de buurman dat wil doen. Juist, wil het, doen. het zijn ook vaak mensen die bijvoorbeeld slecht uh, kunnen stoppen met roken of afvallen. Het heeft te maken met een soort van discipline, zelfbeheersing. Ja. En uh, dat, dat hebben wij dus op een hele ja, een cognitieve manier gemeten. Wat wij, waar wij dus in geïnteresseerd waren, was of die prestatie op dat maar taak... Maar het klinkt, het klinkt, he. mm -hmm. het klinkt. Het klinkt zo eenvoudig dat je bijna denkt, ja, dat kan niet waar zijn. Maar ja. het, het werkt dus. Ja, het werkt echt. En het is wel belangrijk om daarbij te vermelden. Um, eigenlijk, iedereen kan deze taak. Maar zeg maar dat ze het goede antwoord geven. Dat ze het correcte antwoord geven. Maar wij keken naar de reactietijden. Maar dus hoe snel het kunnen mensen maar even dat? Even nog even, want ja. ik, heb het, ik, ik sta ook in je boek. Ja. En dan heb ik het hier voor me. Uh, negeer de betekenis van het woord. Let ja. dus niet op wat er staat, maar ja. alleen op de kleur van de inkt. Ja. Nou, dat heb ik gedaan. Ja. En dan zie je het woord grijs ja. en dat is ook grijs afgedrukt mm -hmm. en dan komt het woord wit en het zwart afgedrukt. Mm -hmm. Nou en ik las dat en ik moest die woorden uitspreken, maar moest op de kleur letten. Ja. Dus ik zei grijs en ik zei wit. Ja. En toen keek ik, ik zei nee, zwart dacht ja. ik. Ja, dat klopt. Maar ja, als ik dat nou weet, en ik ja. bedoel, dan ga ik dan, dan, en ik ben een driftig mannetje. Ja. Ik zeg niet dat ik het ben, maar stel je <laughs> ja. voor dat, hè, dan ga ik daar toch op letten, dan ja. denk ik toch, dan ga ik ja. jou toch om de tuin leiden. Maar ook al let je erop. Ja. Um, ik heb bijvoorbeeld zelf die test al heel erg vaak gedaan. Maar nog steeds. Het gaat erom. We kijken naar hoe snel mensen het kunnen. Dus niet alleen maar of ze het kunnen. Maar we kijken ja, hoe ja. snel ze het kunnen. En mensen die dus heel veel uh, impulsbeheersing hebben. Kunnen heel snel zo heel snel de goede, ja, goede dus, antwoorden dus, geven. Dus, dus, dus, precies, dus Uiteindelijk echt. kan je het wel leren. Je geeft altijd het goede. De goede het maar goede woord, bij mij maar zou je dus, dan als ik driftig ben ja, denken. Het duurt het langer. Ik, dan zeg ik grijs. En dan zeg ik de tijd niks. En ja. dan zeg ik. Zwart, ja. Want ik denk na en dan ben, ik, dan, ben ik al, dan ben ik al door de mand. beetje, ja. Okay. Goed, <laughs> dus, uh, dat, dus dat, dat, dat hebben gedaan. we gedaan. Uh, en daarna hebben we die mannen verteld... Van, nou, uh, we, hebben nu, uh, we moeten nog het volgende deel van het onderzoek uh, opzetten. Dus we willen jullie vragen om even plaats te nemen in een wachtruimte. Uh, die, uh, ja, die mannen die gingen dus uh, één voor één. Want het onderzoek was één voor één. Dus ze namen plaats in een wachtruimte. En heel toevallig uh, zat daar ook een heel mooie uh, vrouw in die wachtruimte. Dat was niet zo toevallig in werkelijkheid. Want, maar uh, uh, die mannen doen aan het onderzoek mee. Die denken ja. dan toch ook, die, die weten dat ze niet in poets zitten of zo, of een fop programma. Ja. Dus die ja. denken, oh, we worden hier getest. Dus die kijken om zich heen Die denken, mooie vrouw, oh ja. jezus, wat nu toch? Ja. Nou goed, we hebben ze denk ik best wel goed voor de gek gehouden in dat onderzoek. We hebben het best wel overtuigend gebracht. Uh, die mooie vrouw was natuurlijk in feite een, een medewerker van ons onderzoek. Maar die hebben we ook geïnstrueerd om te zeggen: van, goh, wat leuk, doe je ook mee met een testje? En ah, Wat doe jij? Dus nou ja. zij speelde heel goed het spelletje mee. Zij deed zich nou voor ja, als een dan andere deelnemer. Toch, dat, en het trapte dus ook, ja, niet ja, een goede actrice, dus uh, ja, dat, dat, ging, dat ging best wel goed. Ze ja, hebben mannen, die trappen uh, er gewoon ja, allemaal juist. in. Wie weet had het helemaal niet nee. gewerkt bij vrouwen. Dat hebben we tot op heden nog niet getest, maar... Um, nou, we gingen dus kijken naar hoe die mannen zich gingen gedragen tegenover die mooie vrouw. En dat deden we door, door ze stiekem uh, hun gedrag op te nemen op videocamera. Dus we kregen video's, hadden we van, uh, van het die, die interacties, die gesprekken tussen dat, die man en die vrouw. Uh, vervolgens na tien minuten dat ze in de wachtruimte waren, vroegen ze, nou, je mag weer meelopen. En vervolgens zeiden dit was eigenlijk het einde van het onderzoek, want meer hoefden we niet van ze te weten. Gewoon maar, alleen maar die tien minuten? Ja, ja de, we hebben tot slot nog wel even gevraagd van, goh, we hebben ze ook natuurlijk verteld hoe het zat. Dat is altijd belangrijk bij psychologisch onderzoek, dat we hebben ze wel verteld van gewoon in feite hebben we je gedrag uh, bekeken en uh, dus dat wisten ze maar toen begon voor ons eigenlijk het meest interessante onderdeel want we zijn toen gaan kijken naar die video opnames van wat, hoe hebben die mannen nou zich gedragen dat deden we op twee manieren ten eerste vroegen we die medewerkster dus die vrouw die in die wachtruimte zat die verder van niks wist dus die wist helemaal niets uh, van van onze uh, ideeën over het onderzoek onze verwachtingen die wist ook niet waar waarom die mannen daar los gelaten nee we zeiden nee, dus alleen van praat gewoon even met ze want we vonden het belangrijk dat ze niet op de hoogte waren van de doelen van het onderzoek. Um, maar dus, die had natuurlijk ook wel een idee. Van, ja, is ja, dus ze wist goed. wel dat ze geselecteerd was ja. op haar uiterlijk. Dus ze had wel uh, enig idee. Um, en toen hebben we eerst gevraagd aan die vrouw... in hoeverre had jij nou de neiging dat die, dat die jongen... net in die wachthaar met jou aan het flirten was? En had je het gevoel dat hij iets meer van je wilde? Dat hij interesse in je had? Dus dat vroegen we aan, aan haar. En we hebben ook gevraagd om aan onafhankelijke observatoren... dus mensen die ook niks van het onderzoek af wisten... naar die video's te kijken en ook de scoren van... in hoeverre heb je het idee dat deze jongen meer van dit meisje wilde... en in hoeverre had je het, heb je het idee dat hij met haar aan het flirten was? Nou, die, die, die scores kwamen heel erg overeen. Dus zowel de medewerker als die die observatoren die hadden hetzelfde idee over wanneer iemand wel of niet aan het flirten was. En wat nou zo interessant was aan dit onderzoek is dat wij uh, dat de prestatie op dat taakje dat we net, dat we net hebben beschreven, dus dat is het kleurentaakje uh, ja. benoemen van de kleur, voorspelde hoe die jongens zich hadden gedragen in die wachtruimte. Het was namelijk zo dat mensen die dus heel goed waren in dat taakje. Die, die hebben dus een hoge mate van impulsbeheersing. hadden die zaten we vastgesteld. niet te flirten. Nee, die gedroegen zich heel netjes. En die waren, waren, toonden weinig interesse. En die bleven op afstand. Terwijl uh, mannen die dus uh, ja, slechter hadden gepresteerd op dat, op dat taakje. Uh, vervolgens ook veel, uh, veel meer flirtgedrag. Uh, maar dan, dus, dan zou je kunnen denken. Ja, maar dat is te voorspellen. Dat weet je. Ja, dat zou, het, je, dat zou je kunnen zeggen. Want het, het omgekeerde zou pas echt revolutionair zijn. Ja, ja. Als die mannen die zeg maar, zich heel goed kunnen beheersen... dat ja. die het juist gingen ja. doen. Ja, ja. Uh, toch blijkt, blijft het, uh, vooral binnen de, binnen de uh, psychologie van relaties... waar heel veel onderzoek is gedaan bijvoorbeeld met vragenlijsten... en mensen dat ze zelf moeten zeggen hoe ze zich voelen... dat je, dat je zo'n cognitieve taak, echt zo'n zo automatisch... een beetje, beetje een intelligentieachtig taakje... dat dat vervolgens het gedrag voorspelt van mensen. Ook al is de conclusie misschien vrij... Ja, dat je denkt, nou, dat spreekt eigenlijk wel voor zich. Maar toch is dat, uh, is dat uh, wel heel, uh, heel bijzonder. En ja, daarbij hebben we nog andere onderzoeken gedaan in die reeks ja die die bevestigde wat wij dus al ja, ja wat wij al hadden verwacht namelijk nou, dat mensen die mensen die dus heel slecht presteren op zo'n taakje bijvoorbeeld zeggen ook van zichzelf die geven ook zelf toe van ik vind het best wel moeilijk om trouw te blijven aan mijn partner dus ze hebben ook ja, ze hebben in het dagelijks leven ook echt meer moeite om, uh, om trouw te zijn. En, uh, dus die hebben weet van hun impulsen... maar die ja. hobbelen uiteindelijk ook weer achter die impulsen ja Ja, het is, impulsen een, het is een capaciteitsprobleem. En uh, dat is uh, denk ik ook de uh, ja, belangrijkste boodschap misschien van mijn eigen onderzoek... Dat Mensen verschillen niet alleen maar in hun motivatie... dus hoe blij ze zijn met hun partner... of hoe graag ze een goede partner willen zijn... maar ze verschillen ook in hun capaciteit. Uh, dus hun kunnen, uh, hoe goed ze een goede partner kunnen zou, zijn. En, en dan wordt het interessant... Dat, dan zou je bijna de conclusie kunnen trekken... dat de vreemdganger niet veel te verwijten valt. En dat bedoel ik niet moralistisch. Mm -hmm. Laten we dat is niet moralistisch uh, behandelen. Maar dat je die dan ook weer niet al te veel uh, kunt, kunt verwijten... Omdat, omdat, omdat, die, uh, omdat die neurologisch zo in elkaar steekt. Dat ja. die gewoon als een idioot... Achter zijn eigen impulsen aan denkt ja. de hele tijd. Is dat zo? Nou, dat, is, uh, dat, is een, dat zou je misschien in eerste instantie denken. Maar toch, het blijft uh, wat mij betreft, een verklaring voor het gedrag, maar geen rechtvaardiging. Nee, dus, nee, nee, dat is dus, ook niet. Maar, maar ja, het is, je zou wel kunnen zeggen, die persoon heeft echt daadwerkelijk meer moeite om trouw te blijven dan iemand die van nature gewoon heel erg veel discipline heeft. En die impulsen zich gewoon van nature minder aantrekt van die impulsen. Dus het is wel echt zo dat het voor. Een, voor de ene persoon fundamenteel moeilijker is om trouw te blijven... of om goed om te gaan met ruzies, bijvoorbeeld. Dat is uit ander uh, van ons onderzoek gebleken. Dan voor andere mensen dus. In die zin heb je wel een punt. Wie kunnen er bijvoorbeeld niet goed met ruzies overweg? weg? Hoe, hoe zit dat? Ja, nou, dat is uh, het anders onderzoek wat ik zelf heb uitgevoerd. En um, nou, dat was uh, weer uh, op dezelfde, eigenlijk op een vergelijkbare manier we dat gedaan... Um, ook als je, als je een driftkikker bent, dan is het ook, uh, zijn ruzies kunnen heel erg uit de hand lopen als je een relatie hebt. En uh, je kan dus dingen zeggen die echt kwetsend zijn naar je partner. En vervolgens kan je het misschien ook heel erg moeilijk vinden om uh, je partner te vergeven voor wat er is gebeurd. Omdat je mensen die, die weinig impulsbeheersing hebben, die blijven ook eerder hangen zeg maar, in de negatieve gevoelens. Die blijven die wraakgevoelens sterker houden. Gevoelens die iedereen heeft op het moment dat hij gekwetst wordt, dus wraakgevoelens gevoelens van vermijding, die heeft iedereen automatisch. Maar ja, als je uiteindelijk je relatie voort wil zetten... is het belangrijk dat je daar overheen kan stappen. En dat je je ander kan vergeven. En ja, ook op dat gebied blinken mensen... die dus een hoge mate van impulscontrole hebben uit... in vergelijking met mensen die dat minder hebben. Nu is het mooie van, van jouw boek... ik praat overigens in brands met boeken met Tila Pronk... sociaal psychologe over haar net verschenen boek Hartstocht. De psychologie van de liefde. Nu is het mooie dat er heel veel verklaard wordt. Mm -hmm. En ook dingen waarvan je soms denkt... oh, zit dat... oh, ja, nee, natuurlijk zit dat zo. Maar goed, als je dan weer hoort hoe, hoe dat aangedreven wordt... zoals je net beschrijft door impulsen... Ja. dan krijg je inderdaad af en toe het idee dat we, dat, we, dat we achter iets aanhollen... dat we soms zelf helemaal niet goed onder woorden kunnen brengen mm -hmm. nog. En neem dan bijvoorbeeld, dat beschrijf je ook, hoe mensen elkaar ontmoeten... en. De, dat de keuze, en dan vat ik het even heel kort door de bocht samen... <laughs> al gemaakt is nog voordat er een woord gesproken is. Op reuk bijvoorbeeld. Ja, ja. ja dus in, in aantrekkingskracht uh, werken, ja, werken hele primaire krachten. En uh, dingen waar we ons uh, vaak helemaal niet van bewust zijn... Uh, zo speelt bijvoorbeeld ook de vruchtbaarheid... of een vrouw in wel of niet op een vruchtbare periode van de maand zit... speelt een grote rol in de aantrekkingskracht. Vrouwen die, die uh, op het moment van een ovulatie... vinden ze andere mannen bijvoorbeeld aantrekkelijk dan vrouwen die uh, niet vruchtbaar zijn, die niet uh, op het moment aan het overleren zijn. Dat, dat is ook mooi, dat moet je even uitleggen. Dus de, tijdens de ovulatie, vrouwen zijn vruchtbaar? Ja, ja dan, uh, Wat dan vinden ze, dan, dan vinden ze hele mannelijke testosteronbonken vaak aantrekkelijker... Dan, uh, dan mannen die juist meer zorgzaam en uh, ja, die, die niet zo, uh, zo nee, sterk zeg maar, dus, mannelijk zijn. Dus als we nou gewoon gelijk het oerwoud uh, ingaan ja, en gewoon ja. nou, hé, ver terug in de tijd... Ja. Dan vinden ze op dat moment, zeg maar, de, de, de, de krijger, de hoofdman... Ja, ja die vinden ze, vinden ze het uitzendelijks. Dat is interessanter ja. dan dat watje dat eikeltjes loopt op gaan in het dorp. <laughs> juist. Maar uh, dat draait om helemaal op het moment dat ze niet vruchtbaar zijn. Op dat moment vinden ze mannen aantrekkelijker die van nature... die minder uh, testosteron bonken, minder de alfa-apen op de grote rot, zeg maar. Dan vinden ze mannen juist aantrekkelijker die van nature uh, ja, zorgzamer zijn. Wat meer, zelfs wat meer vrouwelijke-achtige trekken, zou je kunnen zeggen... Uh, hebben. Maar dus... komen, er, komen er nou veel kinderen voort uit, uit, uit, uit zeg maar, uh, het feit dat ze tijdens de ovulatie op die, uh, die, uh, die stoere jongens uh, vallen? Komen daar veel kinderen uit voort, of niet? Uh, nou, waarschijnlijk wel, want uh, dat is een moment dat ze vruchtbaar zijn. Dus als ze op dat moment. Uh, ja, maar dat heeft dat ze... dan ook weer tot gevolg dat het uiteindelijk weer tot meer scheidingen leidt en dat ze dan vervolgens weer met zo'n andere man uh, verder gaan, is dat wel eens onderzocht? Dat is naar mijn weten nog niet onderzocht. Maar uh, ja, waarschijnlijk ja, wie weet? Maar dit is op zich. Maar, maar goed, en dan ja. nu de reuk. Ja. Want ja. dat is ook zo. Dus. de dus, ja. Reuk gewoon ja. nog voordat we iets gezegd hebben. Je ja. komt de ruimte binnen en, ja. en, en je ziet iemand. En Iemand ziet jou? Ja, nou het is. Dat is een, een, een, een onderzoekje aangetoond waarbij mannen werden gevraagd om in een t-shirt te slapen. Twee nachten achter elkaar. En dat t-shirt werd vervolgens in een doos gedaan. En werd verder. Het was eenzelfde t-shirt. Geen verschillen. Alleen het enige verschil was dus dat verschillende mannen erin hadden, hadden geslapen. En die mannen hadden ook geen deodorant of parfum of wat dan ook gebruikt. Fout dus twee alleen in alleen maar. Een t-shirt ja. in ja. de doos. Ja, okay. doos, doos. En die gingen vervolgens naar de vrouwen. En die vrouwen die gingen ruiken aan die t-shirt. En die gingen vervolgens zeggen of ze, ja, hoe aantrekkelijk ze dachten dat de man was die in het t-shirt had geslapen. Als je daarover nadenkt, je, nou, hoe, hoe, kunnen, hoe kunnen vrouwen dat nou ooit. Uh, ruiken, maar ze ruiken dus verschillen. En wat je uh, vond was dat. er waren weer opnieuw vrouwen die op, op het moment ovuleerden. Dus die in een vruchtbare periode waren. Die uh, vonden mannen die een aantal. Maar uh, ruiken die er ook beter of niet? Um, dat zou kunnen, dat weet ik niet precies, moet ik zeggen. Het... Maar dat is wel belangrijk. Dus er waren vrouwen die. Ja, die, nog uh, afliever... ja dus de vrouwen die niet uh, op dat moment aan het ovuleren waren. Die, konden, die roken geen verschil. of die maakten geen onderscheid. Die vonden eigenlijk alles even lekker ruiken. Maar vrouwen die dus ovuleerden. die dus op dat moment ja, bevrucht zouden kunnen worden. Uh, hypothetisch. Uh, die is, vonden de mannen die een symmetrisch gezicht hadden. En symmetrie is een heel erg belangrijke aanwijzing... voor hoe aantrekkelijk een gezicht was. Dus zij konden aan de Laat geur van een foto's t in, in, in het boek heb je ook ja. een paar foto's erin staan hè, van een symmetrisch gezicht. Ja, symmetrisch gezicht en een gemiddeld gezicht is ook heel erg belangrijk. Dat je um, geen uitgesproken uh, eigenschappen zeg maar, in het gezicht hebt. Ja, dus... dus en, maar die vrouwen konden dus uh, aan de geur van het t-shirt afleiden. eigenlijk hoe knap die man was. En die konden die, die feilloos die, die mannen met een, met een knap symmetrische gezicht eruit selecteren. En die zeiden: dit vind ik de. deze man is het meest aantrekkelijke. Dus en het die roken en, die, en, en ja. die zeiden: dit is een, een, een, een aantrekkelijke ja. man. Dit niet, dit wel. Toen werd er vervolgens gekeken. En ja. toen bleken dat dus allemaal mannen te zijn met symmetrische Ja, die gezicht. gezichten waren, waren door andere mensen beoordeeld op aantrekkelijkheid. Ja. En, op, en ze waren ook gewoon puur de symmetrie in het gezicht was gemeten. En uh, vrouwen konden dat dus uh, eruit veel. Dat is toch krankzinnig als je ja, erover... Ja, dat is vrij krankzinnig, ja. Maar, <laughs> maar goed, dat, dat geeft wel aan hoe hardwired, dus hoe diep uh, aantrekkingskracht... en de zoektocht naar liefde eigenlijk in onze biologie verweven Het is. Het heeft natuurlijk een hele evolutionaire oorsprong. Wat ik ook, ook in dit verband wel interessant vind, dat heb je ook beschreven... dat is de informatie die we opslaan over, over elkaar. Hè? Mm -hmm. Dus je kent elkaar... Ja. En je kent elkaar bijvoorbeeld even, en dan heb ja. je informatie. En en dan, dat moet je even uitleggen, want je, want dat willen we niet meer bijstellen. Ja, dat klopt. We hebben, we hebben heel snel uh, uh, onze mening klaar over anderen. Dat is zelfs uh, binnen 100 millisecondes, minder dan een seconde... hebben we eigenlijk al een oordeel geveld over wat voor soort persoon iemand is. Dan moet je even vertellen, je werkt in het Van Gogh Museum. Ja, daar werkte ik, klopt. Nou, beschrijf ja. even de vrouw met wie je werkt. Ja, nou goed. Uh, ik, uh, ik werkte daar uh, natuurlijk met heel verschillende collega's. Uh, achter de informatiebalie van het Van Gogh Museum. En uh, ik werd op een dag voorgesteld aan een nieuwe collega uh, van mij. En het was een, uh, een meisje en ze zag er een beetje, ze had een bleek gezicht en ze gaf een beetje een slap handje. En ze had wallen onder de ogen en nou, ze, had, ja, ze had een beetje een oude trui aan. Ik, dacht, ik had meteen mijn oordeel klaar. Ik dacht, nee, dit is een beetje een saai, een beetje een huismusje, dacht ik. Ja. Dat, dat was mijn eerste beeld. Van een muts. Uh, ja. Nou goed, dat is vind Een breiende ik, muts. Een breiende muts, inderdaad. Want vervolgens, ik had dus mijn idee uh, eigenlijk al klaar over haar. Binnen, vanaf het eerste moment dat ik haar zag, ik dacht maar een beetje saai type. Vervolgens uh, heb ik een paar weken ook met haar opgetrokken en gewerkt. En uh, nou, mijn beeld werd eigenlijk steeds meer bevestigd. Ik dacht steeds meer, ja, ik heb gelijk. Ik vroeg bijvoorbeeld aan, nou, wat, zijn, uh, wat zijn je hobby's? Dus we, ze vertelde ze, ik hou heel erg van breien. Toen dacht ik, oh god, ze houdt van breien. Nou, dat kan, kan niet missen. Ik had het meteen goed. En uh, nou, ik, had, uh, ja, ik hield heel erg van thee drinken. En ik vroeg altijd van, nou, hoe gaat het met je studie? Dus, nou, en zo werd mijn beeld steeds meer bevestigd. Tot ik, tot mijn grote verrassing uh, op de barbecue die we altijd uh, hadden, één keer per jaar... Um, van een andere collega hoorde dat, uh, dat, dat meisje in kwestie um, wegging bij het Van Gogh Museum. Omdat ze naar New York ging. Omdat ze een heel groot uh, contract had binnengesleept om voor een uh, heel grote mode-label... Uh, daar haar, haar truiencollectie, zeg maar, haar brei-collectie uit te brengen. Dat is een heel... Heel hip merk. En uh, toen bleek uh, dat ik het eigenlijk... Uh, ik, ik vroeg toen aan mijn collega van... Goh, wat gek, maar het is toch helemaal niks voor haar. En ze is toch uh, een beetje zo'n studiebol. En zei ze, nou, hoe kom je erbij? Dat is iemand die, uh, die heel hip is en heel erg uh, um, vol in het leven staat. En ze had nog de dag voordat ze de eerste dag ging werken in het Van Gogh Museum... heeft ze de hele nacht gefeest in de hipste club van Amsterdam. Dat was dus zeg maar een paar uur nadat ik haar voor de eerste keer tegenkwam. Dus dat ze zo'n bleek gezicht had en wallen onder de ogen... dat kwam gewoon puur omdat ze de hele nacht had doorgefeest... en niet omdat ze een, een suffe muts was. Nu kennen wij dit allemaal, hè? dit soort, dit soort ja. iemand zo op deze manier beoordelen... Ja. en dan uh, de plank ongelooflijk misslaan. Ja. Maar essentieel is dat twee mensen ontmoeten elkaar. Ja. Je beschrijft net hoe, hoe iemand uh, vrouwen ruiken en dan kunnen voorspellen symmetrisch. Mm -hmm. Maar zo heb je ook dat twee mensen ontmoeten elkaar... en die hebben een informatiepakketje over elkaar geformuleerd. Ja. Ja. En dat... Ja. Dat, dat wil dan niet groter worden. Nee, ja, of het wordt wel groter, maar mensen gaan er heel creatief mee aan de slag. Dus die gaan dat zelf uh, aanvullen en invullen met uh, ja, allemaal hele leuke, uh, leuke dingen die ze maar dan niet denken. niet bijstellen, te... niet echt bijstellen. Nee, en dat komt omdat mensen uh, daar helemaal geen behoefte aan hebben. Vooral niet in de liefde omdat mensen, op het moment dat ze verliefd worden op iemand, willen ze niets liever dan die persoon als de allerleukste en de allermooiste en aantrekkelijkste persoon van de wereld zien. Dus op het moment dat zij de eerste uh, informatie hebben over diegene die vaak positief is, en ze zien die persoon op een positieve manier, hebben zij geen enkele interesse in om, om daar ook maar iets aan te veranderen aan dat positieve beeld. Dus wat gaan ze dan doen? Ze gaan alleen maar op zoek naar informatie die, uh, ja, die dat bevestigt wat ze al dachten te weten. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld een nieuwe partner krijgt... en uh, nou, je, je ontdekt wat, wat dingen over die persoon... en je denkt, nou, dit spreekt me heel erg aan. Uh, maar er zijn ook dingen die je nog niet weet. Het is een nieuwe persoon, je kent elkaar nog maar net. Maar stel je nou voor, je vindt het zelf heel erg belangrijk... dat jouw partner sportief is. Je bent zelf ook sportief en je denkt, dat vind ik belangrijk. Um, dan kan het zijn dat je daar op dat moment nog geen informatie over hebt. Dus je weet niet of die persoon wel of niet sportief is. Maar omdat wij zo graag leuke dingen willen zien in onze partner... gaan we daar automatisch heel creatief mee aan de slag. Zo op het moment dat mensen dus bijvoorbeeld worden gevraagd uh, over karaktereigenschappen die die in principe nog niet weten, ze weten nog niet precies hoe hun partner daarin is... wordt gevraagd aan iemand die sportief bijvoorbeeld heel erg belangrijk vindt... hoe sportief is je partner? Zegt ze nou heel sportief. Ja, want ik zag nog, ik, uh, ja, elke dag gaat hij op, op de fiets naar zijn werk... en uh, nou, die is echt heel erg sportief. Terwijl die persoon, die partner, als vervolgens aan hem of haar werd gevraagd... bleek dat die persoon bijvoorbeeld helemaal niet sportief was. Ja, nou, ik, uh, ik ga op de fiets naar mijn werk, maar uh, dat is het wel zo'n beetje. En dat komt alleen omdat ik geen auto heb en ik ga nooit naar de sportschool. En... Dus die partners hadden eigenlijk helemaal geen correct beeld van elkaar. Ze hadden een beeld van een ideale partner in hun hoofd. Toch, weet je, en dat had ik... Naarmate ik verder vorderde in, in, het, in, in, in je boek, moest ik ook altijd weer denken aan iets wat ik in het, in het begin had gelezen. En dan word je dan ook weer. Ik weet niet of ik daar nou vrolijk van moet worden of niet. Mm -hmm. Het heeft ook weer te maken met dat ruiken aan de T-shirts. Mm -hmm. Je ruikt dat het, een vrouw ruikt aan het T-shirt. en kan voorspellen hoe die man eruit ziet. En dat klopt ook nog. Mm -hmm. Dus heb je ook de mannen op de brug. Ja. Op de gammele brug. En als, ja. je dat dan, als je dat dan dadelijk beschrijft en ik denk eraan... dan voel ik me ook gelijk een soort orang-oetang. Ja. Weet je wel? Alsof, ik een soort, alsof, alsof alle mannen ook een soort, soort van tak tot tak slingerende orang-oetang ja. zijn gebleven hun hele leven. Vertel maar. De mannen op de brug. De mannen op de brug. Nou, dit is misschien wel mijn favoriete onderzoek uh, wat beschreven is uh, in mijn boek. Dus ik ben blij Waarom? dat je... hem. Nou, omdat ik... Uh, het, het is al een vrij oud onderzoek. Uh, maar het blijft... Uh, ja, ik vind Het, het heeft uh, hele grote inzichten teweeggebracht in de psychologie. En misschien... Juist wel wat je zegt: van nou dat, dat wij mensen misschien helemaal niet zo anders zijn uh, als, uh, Dan die uh, als die orangoetangs. Um, wat, wat in dat onderzoek uh, is gedaan, is uh, um, er werden uh, knappe uh, vrouwen werden geïnstrueerd om een vragenlijstje af te nemen bij onwetende uh, mannelijke voorbijgangers. En dat vragenlijstje namen ze af... Oftewel op, ofwel op een stevige, stabiele brug... Uh, over een, ja, de, de, de Capilano-rivier. Dat was in, in Vancouver, volgens mij, in Canada. Um, en... Um, dus Ze, ze lieten uh, mannelijke voorbijgangers een vragenlijstje invullen uh, op die stabiele rivier, uh, stabiele brug uh, en ze vroegen van nou, tot slot uh, uh, ja, hier is mijn nummer en als je nog vragen hebt over het onderzoek dan, uh, dan kan je me altijd nog even bellen. Hetzelfde deden ze boven een hele gammele brug, een heel over diezelfde rivier, maar een heel wild stuk van de rivier. Dus daaroverheen loopt een brug die ook vrij bekend is, de Capilano Suspension Bridge heet die. En um, de vrouwen gingen ook op die brug staan. En ze deden precies hetzelfde. Ze vroegen aan mannelijke voorbijgangers: zou je me willen helpen? Ik ben een psychologie student, zou je dit vragenlijstje willen invullen? Nou, dat deden ze hem. Tot slot zeiden ze weer opnieuw, als je nog vragen hebt, kan je me altijd even bellen. Dus al die deelnemers kregen het nummer van die vrouw. Nou wat bleek nou, um, heel veel mannen die op die gammele brug waren uh, geïnterviewd, dus dat vragenlijstje hadden ingevuld, hadden toonde interesse in die vrouw, die gingen die vrouw achteraf opbellen van goh, ik, uh, we hebben elkaar ontmoet en ik heb eigenlijk geen vraag over het onderzoek, maar ik vond jou eigenlijk heel leuk en uh, ze hadden allemaal het gevoel dat ze enorm werden aangetrokken op die vrouw, die hadden wel een beetje verliefd geworden op die vrouw op die brug. En uh, waardoor, waardoor dat nou maar ook, komt... waarschijnlijk ook zonder echt gewoon een beetje naar die, naar die vaart te kijken... maar het feit dat die brug gammel was is toegestaan. Het ja, slaggever. dat was inderdaad, uh, ja, het wordt inderdaad excitation transfer genoemd. Dus spanning overdracht. Dus, uh, uh, die mannen op die wankele brug ervoeren een bepaalde van mate van opwinding, spanning, nervositeit... En dat kwam omdat die brug gammel was. Iedereen die over die brug loopt, die, ervaart die gevoel, heeft die gevoelens van spanningen. Hè? Uh, maar op, op het moment, omdat ze die mooie vrouw tegenkwamen op die brug... en ze hadden dat lichamelijke ja, gevoel van opwinding en, en nervositeit gingen ze dat verwarren en dachten ze dat dat kwam door die vrouw. Ze dachten dat ze spontaan, liefde op het eerste gezicht... helemaal dol waren geworden op die vrouw. Maar het bleek dus te wijten zijn aan ja, dat lichamelijke gevoel van, van opwinding. En uh, dat, is misschien wel, uh, ja, dat geeft ook heel mooi aan dat wij, wij leiden zelf af... uit signalen die wij ervaren in ons lichaam... hoe leuk we iemand vinden. Dus uh, dat is, je kan je dus heel erg hè, een soort van op, opgewonden gevoel hebben... omdat je bijvoorbeeld op een wankele brug loopt. En daarom denk je dat je een mooie vrouw aantrekkelijk vindt of dat je verliefd bent. Ja, sterker nog, het hoeft niet eens misschien een hele mooie vrouw te zijn. Nee, nee het kan ook een gemiddelde vrouw zijn. Deze vrouw was volgens mij gemiddeld tot uh, aantrekkelijk. Uh, dus ik weet niet precies... Uh, nee, maar... maar inderdaad, het kan ook een... Dus zo kan het, is het ook, uh, uh, kan het ook zo zijn dat je... Als je bijvoorbeeld vastzit met iemand in een lift... Dat je uh, spontaan het gevoel hebt van... Nou, liefde op het eerste gezicht. Ja, gebeurt het eigenlijk dat, komt, dat gebeurt dat? Vind ja, dat, ja, dat, dat is... Mensen die, uh, ja, die samenkomen, die uh, zo'n verhaal hebben... Dan denk ik altijd... Oh, God, wat interessant. Misschien ben je wel verliefd geworden... Terwijl je eigenlijk gewoon de spanning van die lift ervoer. Dus, de spanning uh, van de lift en ja. niks dingen, maar... Ja. Als je dat allemaal hoort, en dat, mm -hmm. heb ik ook als, als, dat had ik ook toen ik je boek uit had... dan, dan, dan, dan wankel je ook, hè? Dan mm -hmm. wankel je, want dan denk je, ja... Nou, is de liefde wel zo raadselachtig? Uiteindelijk wel. Want mm -hmm. uiteindelijk kom je er ook niet precies achter hoe en wat. Mm -hmm. Maar er worden ook zoveel dingen beschreven, zoals wat je nu net ja. zegt... waardoor je ook denkt, ja... we hobbelen het nogmaals ook achter onze impulsen ja. aan... en achter spanningen en, en, mm -hmm. en noem maar op. Ja. Dingen die een optelsom zijn van iets wat, wat, wat, wat dan weer groter is dan wij. Ja, ja, dingen waar we ons totaal niet bewust van zijn. Dat klopt. Ja. Je ziet ook wel eens, en daar word ik dan somber van... als je op vakantie bent en een echtpaar zit mm -hmm. op leeftijd... en die zitten vriendelijk lachend of glimlachend tegenover elkaar... maar mm -hmm. die spreken geen woord. Ja. En dan heb je dan eigenlijk op de neiging op te denken. ja, maar die mensen ach, die houden van elkaar en die hebben het nu allemaal wel gezegd... Maar... Mm -hmm. Daar heb je ook iets ontluisterends over mee te delen. Ergens achter in het boek. Dat gaat over het gemiddelde aantal minuten... dat mensen eh, ja. nog over elkaar vertellen op een ja, gegeven moment. Ja, dat klopt. ja Het is uh, helaas zo dat in het algemeen uh, geldt dat mensen... Um, hoe langer ze bij elkaar uh, zijn, dat ze minder tevreden worden met elkaar. En Maar misschien dat is dat... Dat, dat, daarvan zegt niet een. Ja, nee, dat ligt, ligt, ligt, ligt voor de hand. Nou, het is toch wel een be beetje een deprimerende gedachte, als je het mij vraagt. Dat je dat je steeds. Ja. Min, dat je. Naarmate de jaren voordat je zou denken: van nou, we zijn nu tien jaar samen. Dat je dan dus echt minder gelukkig. in de regel minder gelukkig bent dan als je vijf jaar samen was. Of als je twintig jaar samen. Dat je dan eigenlijk nog steeds een stukje ongelukkiger bent dan toen je tien jaar uh, samen was. Dus ja, in, in het algemeen neemt de mate van tevredenheid af. Ja, maar andere dingen gaan, gaan ook een rol spelen. Het gaat niet alleen maar om, om tevredenheid. Hoe blij je bent met je partner. Maar het gaat ook om hoeveel je hebt geïnvesteerd in je relatie. Dat je een heel leven hebt opgebouwd samen. En uh, dat is niet alleen maar praktisch. Maar het is ook dat je, ja, dat je een levenspartner hebt. En een maatje. En een, een beste vriend. En, dus het gaat niet alleen maar om je relatie. Het wordt meer dan dat. Dus uh, dat staat er dan tegenover. Dat, uh, maar het gaat om de minuten. Uh, oh ja, daar kwam ik nog. Uh, de minuten. De minuten. Het gaat erom. Dan, want ja. We hebben die mensen nu op het netvlies. Die ja. daar zitten. Ja. En die praten nog een bepaalde tijd met elkaar. En dat is afgenomen. Dat ja, is precies dat uitgezocht. Klopt. Ja, dat klopt. En um, we, hebben, nou, we hebben in, in dat minutenonderzoek gekeken naar... Uh, als mensen nou vragen van... Uh, vertel nou eens het verhaal van jullie relatie. Dus vanaf het allereerste moment dat ja, jullie dat daar zagen... Ja, dat is die vraag. He, van ja. Vertel. Ja. Dus... dus. Nou, sorry dat ik je onderbreng, ja, maar als je manierd. dat... Als, nee, maar dat is wel interessant. Je vraagt mensen na een jaar dat ze naar elkaar hebben ja. ontmoet. Vertel eens, hoe kwamen ze ja. elkaar tegen? Ja. Krijg je nou, nou, nou, dan krijg je een... In dat, als je dat doet, dan, uh, dan mag je even gaan zitten. En dan uh, krijg je een heel lang verhaal van mensen heel uitgebreid. Van, uh, we kwamen elkaar tegen en dat ging zo en zo. En toen na een maand, toen wisten we het. En, Echt een nou, roman, hè? Een roman. Ja, ja. Nou, ja. nou dus... Uh, nou, dus uh, maar uh, als je het dan bijvoorbeeld uh, een jaar later nog een keer vraagt... dan nemen die minuten af. Dus uh, als ze de eerste keer bijvoorbeeld 30 minuten hebben uitgeweid over het hele verhaal van hun relatie. Als je het dan een jaar later nog een keer vraagt... vertellen ze nog maar twintig minuten over het hele verhaal van hun relatie. Terwijl in feite hebben ze natuurlijk meer te vertellen. Want ze zijn een jaar langer samen. Dus je zou denken, van, het zou eigenlijk alleen maar toe moeten Maar worden nemen. de verhalen ook saaier? Dat is niet in dat onderzoek onderzocht, maar ze worden wel, je kan er wel van uitgaan dat mensen, als ze nog heel erg verliefd zijn, dat ze overlopen van complimenten over een partner. En dat het misschien wat zakelijker wordt na verloop van tijd. Van als je aan een echtpaar vraagt wat 25 jaar samen is, vertel het verhaal van jullie relatie. Nou, dan is het waarschijnlijk, we ontmoeten elkaar in 1969. En maar het ja. wordt dus echt gewoon, uiteindelijk wordt, het, wordt, wordt, wordt dat hele lange verhaal, het wordt steeds kleiner, kleiner, kleiner, kleiner. Ja. En, kleine. ja. en die mensen die we dan hè, zo tegenover elkaar zitten, die zijn ja. gewoon uitgeluld. Ja, die hebben nog maar weinig te zeggen. Ja, dat klopt. Ja. En uh, dat is wel iets wat. Uh, ja, ik heb wel net gezegd: van het is uh, in sommige gevallen niet zo erg, want er komen andere dingen tegenover te staan. Het blijft wel zo zijn dat uh, een heel gevaarlijk aspect van relaties, als je heel lang samen bent of een tijd samen bent, is uh, verveling, saaiheid in een relatie. En dat is wel iets waar je echt voor moet waken. Want dat is een soort van sluipmoordenaar die op de loer ligt. En iedereen zal ermee te maken krijgen. Relaties worden na verloop van tijd gewoon saaier. Je ontwikkelt een bepaalde routine, regelmaat in je relatie. Dat is ook niet erg vaak heel praktisch dat je dat hebt, dat je weet van elkaar van, nou, we kan dit en dat, en dat verwachten. Maar het is uh, niet heel erg spannend. En die spanning, dat is nou juist het gevoel wat we associëren met verliefdheid en ja, liefde. van die brug. Van die brug. Nou, de oplossing is dus ook eigenlijk heel erg voor de hand liggend. Wat je moet doen op het moment dat jij na jaren uitgeblust met elkaar op de bank zit... moet je gewoon iets heel spannends gaan ondernemen samen. Iets wat je normaal gesproken nooit zou doen. Dat kan voor een ene stijl bungeejumper zijn... maar een ander stijl bijvoorbeeld salsa dansen of bergbeklimmen. Of het blijkt dat als mensen dat soort dingen gaan doen... dat ze echt substantieel gelukkiger worden met elkaar. En dat effect blijft zelfs na negen jaar... zijn die mensen die dus iets heel erg spannends, leuks hebben ondernomen. Dat die hebben nog steeds leukere relaties dan mensen die... Gewoon op die bank zijn blijven maar zitten. Dat vind, ik ook alweer, dat vind ik dan ook wel weer grappig. Zo eenvoudig is het dus ook. Dus die mensen, als die ja. dan één keer op olifantenjacht gaan in Afrika. Ja. ja, het is wel beter als je net op regelmatige basis nee, spannende goed, dingen dan, doet. Maar het is maar inderdaad zo dat? dat. Het heeft langdurige effecten als je zelfs eenmalig een, een spannende activiteit onderneemt samen. Maar tegelijkertijd is het ook weer ingewikkeld, want dat schrijf je ook, dat, dat, dat het is ook belangrijk dat je de dingen niet altijd even. Uh, zichtbaar doet, bijvoorbeeld. Mm -hmm. He, als je iemand helpt. Je bent getrouwd. Ja. Ja. Je moet niet de hele dag lopen tetteren... wat je allemaal gedaan hebt uh, nee. tegen je vrouw. Nee, dat uh, dat, dat, je dus, dat je Dus elke keer als je de vuilnis helemaal buiten zet... dat je dat ook aankondigt en uh, weer terugkomt lopen... en gaat zeggen van ik ga nu de vuilnis helemaal buiten zetten. Ja. Dat ze denkt van goh, wat een leuke man heb ik. Ja. Dat is niet goed, hè? Nee, dat is eigenlijk uh, nee, dat is niet goed. Het is wel heel erg goed om dingen voor elkaar te doen... en dingen voor elkaar over te hebben. Dat, uh, het werkt heel erg goed, want dankbaarheid is heel erg belangrijk... in een relatie, dat je dankbaar bent... dat die andere persoon in je leven uh, is. Maar het, uh, de beste hulp die je kan kan bieden, is eigenlijk de onzichtbare hulp. Dus, uh op het moment dat je bijvoorbeeld uh, je partner die is, uh, heeft het heel erg druk op het werk. Die is dan heel hard aan het werken om een bepaalde promotie binnen te slepen. En uh, die kan eigenlijk wel wat, wat, wat hulp gebruiken. Dan is het bijvoorbeeld beter als jij uh, stelt dat jij gewoon de huishoudelijke taken. die je partner normaal gesproken altijd doet. dat jij die gewoon even overneemt. zonder dat te vermelden, maar gewoon zeggen van. oh nee, ik had, uh, ik had toevallig al stof gezogen. of ik had toevallig al, uh, al gekookt. of dat je dat op een hele subtiele manier doet. Daar wordt uh, ten eerste wordt je partner daar uh, een stuk gelukkiger van over zichzelf. En ten tweede wordt hij ook gelukkiger met jou. En op het moment dat je het wel zegt, dat je zegt van... Uh, goh, je hebt het zo druk. Ik dacht, uh, laat ik nou eens heel aardig zijn en eens voor jou gaan stofzuigen. Maar weet je, het, het, het, het grappige is intussen... Terwijl, terwijl je dit allemaal zo blijmoedig aan het vertellen bent... Ja. ook weer dat mensen die een vrij depressieve kijk hebben... Mm -hmm. op, op de hen omringende wereld... Ja. Het eigenlijk vaak bij het rechte eind hebben. Ja, dat klopt. Het, het wordt, het <laughs> ja, kijk, ook, dat wordt depressief ja, realisme. Halen we al, hier halen we, hoe wordt dat genoemd? Depressief realisme. Ja. En ja. dat is onderzocht ook? Dat is onderzocht, ja. Dat zijn ja, klinische psychologen die dat hebben onderzocht. Die hebben ook, dus ook weer in Amerika? Um, dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Ik denk het wel. Maar goed, die hebben dat onderzocht. Die hebben dat onderzocht. En uh, nou, in principe, we hebben het nu heel veel gehad... ook. Hoe, eigenlijk, hoe we voor de gek worden gehouden in de liefde. Dat wij denken dat we bijvoorbeeld verliefd op iemand worden... omdat die, heel pers die persoon heel erg knap is. Maar in feite is dat omdat we die persoon in, in een lift hebben ontmoet... die uh, vast kwam te zitten bijvoorbeeld. En we waren opgewonden doordat uh, uh, de lift stilstand. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, we maken ons eigenlijk van alles wijs uh, in de liefde. En we hebben ook bijvoorbeeld dus een heel erg overdreven positief beeld... van onze partner waar eigenlijk helemaal geen snaars van klopt. En we hebben allemaal ideeën over onze partner. Uh, maar die, dingen, die ideeën zijn vaak, die kloppen dus niet, zijn niet accuraat. Maar die zorgen er wel voor dat wij gelukkiger zijn. En um, ja, dat worden ook wel positieve illusies genoemd. Dus je hebt illusies, dingen die niet kloppen, gewoon iets fabricages in je hoofd. Maar wacht, en... dat, is, dat, is wel, dat is wel essentieel. Zonder die positieve illusies, ja. zonder die stellage daarvan, ja. kun je het helemaal vergeten. Ja, het is, uh, het is eigenlijk uh, op het moment dat jij op een realistische manier kijkt naar je kansen. Uh, in de liefde, maar ook bijvoorbeeld in, in, in het leven, in het algemeen. Dan word je vaak niet echt bijster gelukkig van. Er zijn bijvoorbeeld nog steeds. Uh, er zijn heel veel mensen die gaan trouwen uh, vandaag de dag. Maar we weten allemaal dat heel veel huwelijken toch stuk lopen. Dan zou je denken, nou, dat is toch wel een beetje naïef om toch te gaan... waarom ga je dan trouwen? Want je weet toch statistisch gezien... dat me, toch heel veel mensen uit elkaar gaan. Nou, uh, mensen die gelukkig zijn... en gezond, mentaal gezond, die trekken zich daar niks van aan. Omdat zij het idee hebben van... nee, maar ons gaat dat niet gebeuren. Wij zijn beter dan die andere relaties. Ik heb de allerleukste partner van de wereld... en we hebben een betere relatie dan de gemiddelde relatie. En die gaan dus toch... Uh, ja, de sprong in de diepe wagen. Je zou denken, nou, die mensen zijn, die maken zich van alles wijs... en uiteindelijk komen die bedrogen uit... Maar de mensen die eerlijk zijn tegenover zichzelf en die een realistische kijk hebben, die gaan dat avontuur dus helemaal niet aan. Die hebben de neiging om te zeggen, nou het gaat toch mislukken. En als je dat niet aangaat, nou dan wordt het natuurlijk sowieso nooit wat. Nou ja, de tol daarvan is dus dat je eenzaam wordt. Ja. Dan moet je weer van de weeromstuit gaan roken om, eh, <laughs> om te zeggen, nee. Want... Nou, eenzaam en roken, dat lijkt me een fatale combinatie. <laughs> nee, maar even, even heel serieus, dit ja. is... Dit, dit... Dus een grote mate van, van, van, van, of een mate van zelfbedrog is echt nodig. En het lijkt een ja. ontzettende open deur. Maar niemand zal dat voor zichzelf toe willen geven nee. natuurlijk. je nee, gaat hebben echt zeggen van nu van... nee, natuurlijk ik bedrieg mezelf af en toe. Want anders is het geen leven. Maar mm -hmm. het is wel zo. Dat ja. moet. Hoe gelukkig je ook. Nee, niet hoe ongelukkig te zijn. Ja, ongelukkig te zijn. Ja. Het is essentieel om je die leugens op de mouw te spelden. En wat dat betreft uh, is het ook zo dat je daar vooral, vooral moet, van moet genieten. En uh, ook niet... Uh... Maar even nu voor de goede orde. Hè? Want ik bedoel, dan kun je dokter in de sociale psychologie zijn geworden. Mm -hmm. Maar even, even, even, even als, als je dan helemaal naar de grond tot er, op, de, op de bodem aftaalt. Mm -hmm. Ik bedoel, het is ook tegelijkertijd een, een, een, een, een hele, hele, hele cynische waarheid. Ik bedoel, hè? Dus, en er zijn er al een paar... Hè? Ja. Uh, ruikend aan, aan t-shirts uh, uh, maken, maken, maken we onze keuzes. Mm -hmm. Je hebt die mate van zelfbedrog nodig om enzovoorts. Ja. ja, dat klopt. En als je dat nou allemaal weet en het spookt allemaal door je hoofd. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe blijf je dan gelukkig of hoe word je het dan? Nou, in feite, in ieder geval als ik voor mezelf persoonlijk spreek... ik weet, ben er natuurlijk allemaal van bewust, maar uh, het maakt mij helemaal geen snars uit... want ik heb nog steeds uh, dezelfde illusies als iedereen heeft uh, over de liefde. En uh, ik, ik denk ook dat ik uh, uiteindelijk is dat, zit dat zo in ons systeem... dat je, ja, dat maakt niet uit, ook al heb je dan wel dat inzicht. Het kan je wel, kan wel een hoop verklaren bijvoorbeeld... over uh, waarom je je voelt, waarom je, ja, op een bepaalde manier... en. Uh, ja, waarom je bijvoorbeeld uh, ja, die, ook die spanning waar we het over hadden van, uh, van zo'n wankele brug kan je... Je kan bijvoorbeeld ook uh, heel erg aangetrokken voelen als een bepaalde foute man of iemand die al een relatie heeft. En dat komt ook waarschijnlijk omdat dat dus heel spannend is. Omdat het een bepaalde nervositeit, spanning met zich meedrengt. En als je dat weet, dat je denkt, ik kan op het verkeerde been gezet worden door een bepaalde spanning die ik voel. Kan je wel op je hoede zijn voor dat soort dingen. Kan je denken van, hoe aantrekkelijk vind ik die persoon nou echt als het gewoon iemand was die, die naast me op de bank zat en die volledig bereikbaar was. Dus... In die zin kan het je misschien soms een beetje behoeden. En in het algemeen uh, denk ik dat je, dat je die kennis uh, in zekere zin... Ja, die, die vergaar je, maar vervolgens beïnvloedt het je leven. Uh, hopelijk, tenminste als het je beïnvloedt, in positieve zin. En uh, word je niet cynisch. Want dat is het laatste wat ik, uh, wat ik wil bereiken met mijn boek. Wat voor onderzoek wil je de komende tijd gaan, gaan uitvoeren? Of ben je aan bezig misschien al? Ja. Uh, tot nu toe, ik heb, uh, ik heb onderzoek beschreven wat ik nu heb ja. gedaan, uh, dat is uh, vrij beschrijvend. Dus ik heb gewoon gekeken van welke mensen gaan van nature uh, makkelijker om met verleidingen dan anderen. Welke mensen gaan van nature, uh, vinden het makkelijker om een partner te vergeven voor bepaalde misstappen. Uh, wat ik nu heel graag wil gaan doen is uh, kijken of we daar ook nog iets aan kunnen gaan veranderen. Dus de vraag die ik heel vaak krijg is, nou dus... Als je nou toevallig weinig impulscontrole hebt... nou dan, dan ja, dat is heel jammer voor je... maar dan ben je dus gedoemd om te falen in de liefde. Nou, dat vind ik een heel... Uh, ja, heel dat ge daar geloof ik ook niet in. Ik denk dat het niet zo zwart-wit is. En ik wil gaan kijken of ik bepaalde handvaten kan ontwikkelen. Uh, of ik mensen kan helpen om in die situaties... beter om te gaan op een meer constructieve... relatiebeschermende manier... Uh, met bijvoorbeeld verleidingen. en uh, ja, Door ze bijvoorbeeld te trainen op dat gebied van impulscontrole. Dus je gaat die mannen, om terug te keren... naar het begin ja. van dit programma, die in die wachtkamer zaten ja. die als een soort dolle, doldwaaze oren uitangs indruk probeerden te maken op die vrouw, ja. omdat ze als ze het woord uh, wit lezen en dat is zwart gedrukt, ja. dus ze moeten de kleur uh, noemen, gewoon wit zeggen en mm -hmm. niet, niet zwart. Ja. Die ga je nu trainen zodat ze uiteindelijk, uh, uh, ja, maar, maar hoe? Ja, dat is dus een goede vraag. We zijn Deg nog in volle ontwikkeling. Uh, ja, hoe, we dat, uh, hoe we dat willen gaan doen. Twee maar... hele brede manieren. Is ten eerste, ik wil mensen proberen echt structureel te gaan trainen. op dat gebied van impulscontrole. We weten uit ander onderzoek dat dat kan. Dat het mogelijk is om mensen gewoon door heel veel. bijvoorbeeld heel veel van dat soort testjes te laten doen. dat ze dat gebied in de hersenen. meer activeren. En dat ze, dat ze echt maar eens... denk je dat dat kan? Of denk je niet dat die hersenen zo oeroud zijn. dat we. Dat nee, we gewoon... weten we echt van onderzoek ook bijvoorbeeld bij uh, patiënten die Alzheimer hebben. waar dat gebied automatisch ook minder wordt. Die worden automatisch impulsiever, omdat ja, die, ze hebben minder controle over dat specifieke gebied in de hersenen waar die impulsbeheersing eigenlijk zetelt. We weten dat als die mensen bepaalde cognitieve, taken, uh, cognitieve training krijgen... dat ze vervolgens echt beter worden in die taken... en ook minder impulsief, beter in de omgang. Uh, in. Dus we weten dat dat kan. We hebben het alleen nog niet toegepast op relaties... en kijken of we mensen, mensen ook kunnen helpen... om hun relatie misschien te, te redden van uh, ja, foute impulsen. We wachten dat boek af. Ja. Ik wil je bedanken, Tila Pronk. In Brands met Boeken was de gast Tila Pronk, sociaal psychologe. En van haar verscheen bij uitgeverij Bedbakker, de psychologie van de liefde. Volgende week op dit tijdstip Manjarum. De week daarna, 3 februari is dat dan, ben ik hier weer terug. En dan praat ik met Robert Vuistje over zijn nieuwe roman. Straks, na 8 uur, Max met twee dingen. Op de dag dat het Strategisch Beraad de koers van het CDA presenteert... praat Ellis de Bruid met medeoprichter en CDA-partij Corrivé Willem Aantjes. En dat gaat over de koers van het huidige CDA en over zijn missie in de politiek. Is eigenlijk mee bij de Nationale Tuinvogeltelling? Eh, uh, zeearend. Ja, die komen niet tegen in je tuin, denk ik. Oh, nee. En deze dan? Uh, ook niet, Gierswalen. We komen pas in april weer naar Nederland. Ah, oh, maar, maar deze wel? Vroege Vogels doet mee met de Nationale Tuinvogeltelling. En dan gaat het om koolmees, roodborst, winterkoning, spreeuw... en misschien wel een halsbandparkiet.